8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Arrestatie en onderzoek naar overval Brinks. KPN kampt met dalende omzet en winst. En kleisters wint in Melbourne van Bosniaki. In het onderzoek naar de gewelddadige overval op het geldtransportbedrijf Brinks is een verdachte opgepakt. Het is een Amsterdammer van 25 en werd vorige maand gearresteerd. Maar in het belang van het onderzoek heeft de politie het nu pas bekendgemaakt. De politie zegt dat er DNA van de verdachte is gevonden en ook is er een duidelijk spoor naar België.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 In Nederland vielen de cijfers tegen, in Duitsland en België ging het beter. KPN heeft onder meer last van tegenvallende inkomsten uit mobiele diensten, doordat er meer concurrentie is en het belgedrag van klanten verandert. Er wordt meer gebruik gemaakt van communicatie via apps. Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde KPN aan dat IT-dochter g wordt verkocht.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 De Nederlandse overheid subsidieert al jaren de bouw van megastallen in het buitenland. Dat komt naar voren uit onderzoek van de stichting Wakker Dier. De subsidie komt deels uit potjes voor ontwikkelingssamenwerking. Een bedrijf in Rusland heeft bijvoorbeeld 750.000 euro gekregen... voor de bouw van een megastal voor varkens. En de eigenaar van het bedrijf is de Russische miljardair Abramovic. Verder gaat geld voor ontwikkelingshulp naar Nederlandse veeboeren... die naar het buitenland zijn vertrokken.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 Schuld wil zoveel mogelijk voorkomen dat schippers en verladers in financiële problemen komen door lange discussies over schade of aansprakelijkheid. En daarom kunnen ondernemers alvast compensatie krijgen en wordt de claim later definitief beoordeeld.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 Bij knooppunt Nieuwemeer staat een auto stil. Er is daar één rijstrook afgesloten. De langste file die staat op de A50 van Arnhem naar Os... voor knooppunt Ewijk, 11 kilometer. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... bij Oorschot nog 9 kilometer. Maar inmiddels zijn wel alle rijstroken daar weer open. En dat geldt niet voor de N247 Amsterdam-Horen. De weg is tussen Monnikendam en Volendam nog steeds helemaal afgesloten. En de oorzaak is een ongeluk.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. De ChristenUnie vindt dat het kabinet veel te weinig doet om de werkgelegenheid te stimuleren. Partijleider Arie Slop vertelt zo wat er volgens hem dan wel zou moeten gebeuren. In ieder geval moet de huizenmarkt vlot worden getrokken. Daar lijken wel alle betrokken partijen het over eens. Maar iedereen wijst naar elkaar. Hoogleraar Woningmarkt, Johan Konijn, vertelt zo wat er moet gebeuren. En er zit schot in de zaak van de overval op Brinks in Amsterdam. Daar werd in juni vorig jaar flink bij geschoten. Dit is wel een uh, hogere categorie uh, criminele die dus echt met automatische wapens op politiemensen schiet. Dus die zullen zich ook niet zo snel laten aanhouden. Dus politiewoordvoerder Rob van der Veen. Ja, dat zei hij toen. Um, zware, zware criminaliteit. Nou, er is een arrestatie in de zaak van de gewelddadige overval... op dat gelddepot van Brinks afgelopen zomer. Misschien weet u het nog, eind juni drongen overvallers... het zwaar beveiligde gelddepot binnen. Ze namen een buit mee, verschoten vervolgens op de politie. Kaapte ook nog een auto, uh, strooide wat kraaienpoten op de weg... en reden vervolgens met enorme snelheden over de A2. Wij gaan opnieuw naar Rob van der Veen van de politie amsterdam amsteland Meneer van der Veen, goedemorgen. goedemorgen. U heeft nu een aanhouding gedaan. Wat is de betrokkenheid van deze man bij de overval? Nou, inhoudelijk kan ik u daar niet heel veel over vertellen. Maar wij zijn wel uh, blij met zijn aanhouding. Uh, die is vervolgd naar leiding van het aantreffen van een DNA-spoor. En uh, ja, Wij zijn druk met het onderzoek bezig. Er zijn uh, nog steeds 30 rechercheurs... Uh, dag in, dag uit uh, bezig om deze zaak op te lossen. Ja, kan ik me voorspellen. En dat, uh, dat DNA-spoor, waar heeft u dat aangetroffen? Uh, in de auto op de A2 of bij, bij, bij Brinks? Uh, laat ik dit zeggen, uh, in de buurt van het misdrijf. Uh, en wij hebben reden genoeg om aan te nemen... dat uh, dat te maken heeft met uh, de overval. Uh, meneer van der Wee, we begrijpen dit is wel een man uit Amsterdam? Ja, het is een 25-jarige man uit Amsterdam. Een bekende van de politie die ook... Uh, bij ons wel in beeld is gekomen voor, voor overvallen. Uh, dus zeker een bekende van ons. Ja, dus u dacht uh, eerder bekend van overvallen, DNA-spoor op de plek van, uh, van het gebeuren van de overval. Uh, u heeft gewoon de zaken bij elkaar opgeteld en de man aangehouden. Ja, hij, heeft, uh, hij zal een goede verklaring moeten hebben voor uh, dat wat wij aangetroffen hebben. Ja, we vragen het omdat het uh, ook het bericht is dat het spoor uh, uiteindelijk naar België leidt. Ja, dat, dat heeft meer uh, uh, ook met de auto uh, te maken die uh, gecrashed is. Um, en, uh, en ja, er is inderdaad een duidelijk spoor uh, richting België. En dat is ook de reden waarom wij uh, nauw contact hebben met uh, de Belgische collega's. Nou, dus dat, dat spoor dat houdt u nog steeds aan, dat is er nog steeds wat u betreft. Naar, ja, dat, naar, naar dat, België. Ja, dat spoor naar België is er uh, is er nog steeds. En, uh, en daar zijn we dus ook uh, veel mee in contact. Ja. Uh, heeft deze man al een verklaring afgelegd? Hey, uh, hij verklaart wel, maar op het moment dat het over de overvallen gaat... dan, uh, dan uh, legt hij daar zelf geen verklaring af af. Even nou, een detail van toen. Uh, opeens uh, die, die auto crashte. Hè, die werd uh, achtervolgd. Die achtervolging werd zelfs ook weer gestopt. Maar die auto crashte. Want die overvallers uh, vloog in brand. Althans, een van de auto's. Uh, er werden ook bloemen gevonden bij de vangrail. En werd toen gedacht dat een van die overvallers was overleden. Heeft u daar al meer informatie over? Ja, dat, daar is uiteraard onderzoek naar gedaan. Dat was inderdaad het idee. Uh, omdat een van de overvallers in ieder geval gewond moet zijn geraakt. Want die werd echt door een van zijn companen uit de, de gecrashte auto uh, geholpen en uh, naar de gekaapte Hyundai i10 uh, gebracht. Um, maar onderzoek heeft uitgewezen dat uh, die bloemen en er was een soort uh, lichtje bij aangebracht, uh, dat het in ieder geval niet uh, daarmee te maken had. Alles al even over de aanhouding in oktober. De man die toen aangehouden werd, zou betrokken geweest zijn bij de voorbereiding van de overval. Zit die verdachte nog altijd vast? Nee, die is toen na een aantal dagen heen gezonden. Maar deze 25-jarige Amsterdammer die we op 20 december hebben aangehouden, die zit nog steeds vast. Die zal echt wel met een hele goede verklaring moeten komen omtrent zijn uh, aantreffen van zijn DNA. Ja, dit stimuleert natuurlijk uh, de politie om verder te gaan uh, speuren. Het was ook niet gestopt trouwens. Met hoeveel man zit u nog op de zaak? Nou, er werken dertig uh, regisseurs en specialisten aan deze zaak. Dat geeft ook aan hoe hoog uh, de prioriteit is om deze zaak op te lossen. Het is natuurlijk vreselijk uh, gewelddadig uh, geweest uh, met explosieven naar binnen... Uh, en vervolgens uh, met automatische wapens op... De eerste politiemensen uh, geschoten die, uh, die uh, op uh, het alarm af zijn uh, gekomen. Dus ja, het heeft een hoge prioriteit om deze zaak op te lossen. En dat is waarom er nog zo'n groot team op zit. Rob van der Veen van de politie, Amsterdam, Amsteland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is twaalf minuten over acht uur. Daar zit het naar het NOS Radio 1 journaal. 600 miljoen banen moeten de komende jaren wereldwijd worden gecreëerd. Dat zegt de internationale arbeidsorganisatie, de ILO, van de VN. ILO is zeer pessimistisch over de zwakke mondiale economie. Het gaat gewoon niet goed wereldwijd. En uh, er is dus werk aan de winkel. Ook voor premier Rutte, dat vindt de ChristenUnie. Hij moet er alles aan doen om te voorkomen... dat de werkloosheid in Nederland snel verder toeneemt. We praten met Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Meneer Slob, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Wat is uw voorstel? Wat kan uh, Rutte doen wat u betreft? Ja, de minister-president is ooit aan zijn termijn begonnen door te zeggen dat hij 400.000 nieuwe banen zou gaan uh, creëren. Toen had hij natuurlijk de recessie nog niet uh, echt uh, voorzien, dus daar zullen we hem niet helemaal aan houden. Maar wat we nu zien gebeuren is dat in een snel tempo de werkloosheid aan het oplopen is. Dat als we niet oppassen over een paar maanden we aan de 500.000 werklozen zitten. Mm -hmm. Heb ik het nog niet over de verborgen werkloosheid, denk aan het ZZP-problematiek. Uh, en ik vind dat de minister-president dan ook echt in beweging moet komen... en er niet moet gaan zitten wachten wat hij eigenlijk op dit moment doet... tot er weer eens een keer nieuwe cijfertjes en dergelijke binnenkomen. Op dit moment verliezen gewoon dagelijks mensen hun baan. Ja. Dus doe iets. Ja, en, en ik vroeg u, wat kan Rutte doen? Heeft u daar zelf ideeën over? Ja, dat heeft hij ook zelf al. Uh, hij heeft vorig jaar al in de fiscale agenda van het kabinet aangegeven... dat het heel erg belangrijk is dat we arbeid goedkoper gaan maken. Dat is goed voor de concurrentiekracht van Nederland. Daarmee houden we mensen ook aan het werk. Maar het is een plan op papier. Het ligt er nu al negen maanden... Hij heeft er niets mee gedaan. En ik, wat mijn uh, voorstel aan hem is, van kom nu in beweging, maak nu arbeid uh, goedkoper. Dat is in ieder geval iets wat je al op de korte termijn zou kunnen doen... en wat al effect kan resorteren. Hmm. En pleit u bijvoorbeeld ook voor een, een nationaal crisisplan... waar het kabinet balkenende, daar zat de ChristenUnie ook in... in 2009 bijvoorbeeld mee kwam? Ja, ik denk dat het goed is om uh, heel gericht na te denken... ook wat de overheid zelf nog zou kunnen doen. Dat heeft natuurlijk zijn beperkingen. Maar we mogen wel verwachten, ook van dit kabinet... wat werkgelegenheid dus ook zo belangrijk vindt, uh, dat ze ook echt alle doen wat ze kunnen, dus ook waar de overheid een bijdrage kan leveren, ja. uh, komen met concrete voorstellen, projecten naar voren halen. Uh, nou ja, Rutte heeft het heel vaak over we zetten de banenmachine aan, alsof je dan een euro ergens in een automaat stopt. Nou ja, hij moet met plannen komen en ja. hij moet in beweging komen. Maar is dit niet iets te gemakkelijk? Want uh, de mag, wat ons dat is, uh, het voornemen, uh, niet veel. Er mogen niet te veel schulden worden gemaakt. Hè? Dat is in ieder geval het idee. Dat is nu ook weer afgesproken in Europa. Door de ministers van Financiën Er moet een paal en perk gesteld worden aan het uitgavenpatroon van overheden. Dat is natuurlijk een moeilijk spiegelspagaat waar Rutte in zit. En u kunt makkelijk roepen dat er misschien een crisispakket moet komen zoals in 2009. Maar dat kost geld. Waar had hij dat vandaan? Nee, terecht moet je ook de overheidsfinanciën in de gaten houden. Nou, laten we ons even concentreren op het goedkoper maken van, uh, van arbeid. Wat het kabinet dus ook zelf in zijn voorstellen dat heeft dat uh, zitten. Toch ook, hè? Dat kost zeker geld. Het kabinet heeft aangegeven dat we misschien op onderdelen de consumptie ietsje verhogen. Dus dat betekent in feite dat ze zeggen van met de BTW uh, iets uh, gaan doen. Mm -hmm. Je moet uiteraard zorgen dat je dekking hebt voor dit soort uh, voorstellen. Maar één ding weten we ook. Op het moment dat we nu niets doen. En er komen gewoon duizenden werklozen bij. En we gaan straks over die 500.000 grens uh, heen. Dat zijn allemaal mensen die straks werkloosheidsuitkeringen moeten krijgen en dat kost dus ook heel veel geld. En probeer ze dan daarna maar weer eens aan het werk te krijgen. Dat is zo ontzettend moeilijk. Dus ik verwacht van deze minister-president die niet zo makkelijk nu zegt van ja mensen dat zei die twee weken geleden bij zijn grote buitenaf interview. Ja houden maar rekening mee. De werkloosheid gaat omhoog. Nee, ik verwacht dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Nogmaals, hij was degene die 400.000 banen heeft beloofd... dat daar zullen we niet op, uh, op vastpinnen... maar wel dat hij er alles aan doet om de werkgelegenheid in Nederland op peil te houden. Ja, maar dat zou kunnen betekenen dat het kabinet uh, ingrijpende maatregelen dan neemt. Hè, dat Nationaal Crisisplan van Balkenende was ook zo. De oppositie liep daar tegen te hoop. We weten nog dat de hele fractie van de PVV uh, de Tweede Kamer verliet... omdat ze zich buitenspel gezet voelde. Zal, zult u dat als oppositie dan accepteren... als er zulke ingrijpende maatregelen zullen worden genomen? Nou, de minister-president was toen uh, een van de oppositieleiders en heeft toen ook aangegeven... dat hij het belangrijk vindt dat iedereen mee kan praten over zo'n uh, pakket... Dus laat hij dan dat nu maar waarmaken in de positie waarin hij nu zit. U wil dus, wel meepraten? Uh, ik zou natuurlijk mee willen praten als de mogelijkheden daarvoor zijn. Uh, de situatie is zo ernstig. Uh, nou ja, ik gaf net al aan, die aantallen dat zijn weer de, de tijden van uh, de 1984-1995. Toen hadden we met zulke hoge werkloosheidscijfers uh, te maken. Dan is het echt alle hens aan dek. Dan zitten we de schouders tegen elkaar. Dan zeg ik ook niet als iemand zoals uh, de heer Cohen dat de afgelopen week heeft gedaan. Van ik knal de deur dicht, u bekijkt het maar. Nee, dan wil ik die mensen aan het werk houden. Geen constructieve houding van Cohen, zegt u. Nee, op dit onderdeel in ieder geval niet. Ik heb me er wat over verbaasd. Uh, want die oplopende werkloosheid dat staat echt bovenaan de, in ieder geval mijn politieke agenda. En dan moet je niet zomaar nee zeggen. Dan moet je naar de in inhoud van de ideeën kijken. Is dat wat u zegt? Nou, Dan kijk je niet alleen maar naar het kabinet. Maar dan kijk je vooral naar die mensen die hun baan aan het kwijtraken zijn. En probeer je voor hen echt maximaal in te zetten. En dat is wat ik ook de minister-president nu oproep. En ik zal hem een debat ook gaan vragen hierover. Doe dat alsjeblieft. Ik snap echt dat er begrenzingen zijn aan wat een overheid kan. Maar we mogen in ieder geval verwachten dat we tot het uiterste gaan. Goed. Harry Slob, vaksvoorzitter van de ChristenUnie. Dank u wel. Graag gedaan. We spreken straks de keeper van PSV, Khalid Sinou, over de Afrika Cup. Marokko is slecht begonnen en dus zal die wel niet zo heel erg goed gemuurd zijn vanochtend. De eerste verkeersinformatie maar bij de ANWB, John Bak. Met uh, toch nog 54 files, 225 kilometer. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Veel vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam bij de Afrit Zaandijk, 8 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Zeeburg en knooppunt De Meer 10 kilometer. 11 kilometer op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk En dan nog wat aanrijdingen. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven zorgt dat bij Oorschot voor 6 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. En op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij Wouwse Plantage 5 kilometer. De N247 Amsterdam-Horen is de hele ochtend tussen Monnikendam en Volendam al afgesloten in beide richtingen. En de oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien minuten voor half negen. Wij gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Die is uh, bij het voormalig woonwagenkamp Vinkenslag. Wat, wat kunnen we eigenlijk al voormalig zeggen, Mark Robin? Nou, ja, ik wacht even, want ik ben even met een auto bezig. Maar die, deze wat deur ben je aan mh, de doen? Die is goed <laughs> dicht. Ja, die is kapot, ja. Die deur is kapot, hoor. Maar deze, ja, hij heeft ook een grote deuk aan de zijkant. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. ja Lara, eh, vinkenslag, hè? Het heet tegenwoordig niet meer vinkenslag. Oh, nee, nee, Pardon. dat willen we ook niet meer. Hè. We moeten het over de carrosser hebben. Ja, ja. Ja, ja. Het is officieel, hè, het voormalige vinkenslag is officieel nu een bedrijventerrein geworden, Lara. En eh, officieel van de gemeente mogen daar dus ook alleen maar autobedrijven op gevestigd zijn. Vandaar dus allemaal kapotte auto's hier met deuken aan de zijkant, aan de achterkant, aan de voorkant. Er is geen één auto hier. Niet kapot, die, die niet, niet kapot is. Van meneer Scheffers. Uh, uh, uh, staan. Uh, Schenk Scheffers uh, die doet in kapotte auto's. Ja, ja. En uh, <laughs> hoe komt u, waar haalt u al die auto's vandaan? Nou, de meeste komen van Duitsland. En dan verkopen ze weer door? Dan verkopen ze door, ja. Door heel Europa. Of meneer Scheffers, hoe lang woont u hier al? Hier op ja? Vinkenslag. Uh, u zegt ook nog steeds Vinkenslag, hè? Ja, de oude Vinkenslag die bestaat 32, 33 jaar. En, en nou is de gans nu gedeeld. Uh... U heeft het zien veranderen hier. Het hele terrein is gesaneerd, want het was hier zwaar vervuild. Nou, niet zo zwaar. En waar de sloop lag, maar ja. de andere was niet, niet ja, zo nou ja, vuil. Goed. In ieder geval, er zijn miljoenen in de sanering gegaan. En als je ja. hier nu rondloopt, ik kijk nu omheen, het is een... Keurig bestraat allemaal, het ziet er heel netjes uit. Ja, dat hebben we allemaal zelf moeten betalen. heeft u dat zelf moeten betalen? Ja, zeker. Dit hebben we al, de inrichting hebben we zelf moeten de doen. het terrein, maar als je de straten ziet, die zijn keurig geasfalteerd. Ja, de, de straten, dat heeft de gemeente gedaan, ja. Maar het is, is gewoon mooi, maar je moet eraan wennen. Kijk, het is ook heel erg veranderd. Er zijn heel veel mensen weg. Ja, hier zijn er ongeveer 100 weg. Honderd zijn verplaatst geworden. Nou, wordt er vandaag in de Raad van Maastricht een eindrapport gepresenteerd? De stemming daar is een beetje. We kunnen het hoofdstuk nu afsluiten. Het boek Vinkenslag ja, ja. is gesloten. Geldt dat voor u ook? Ja, natuurlijk. We ja. moeten verder. Ja. Uh, dit is zo, de gemeente heeft er heel veel tijd, heel veel zorg, heel veel geld in gestoken. Uh, 43 uh, miljoen euro ja, heeft ja. het geintje gekost. Ja, maar u weet zelf ook wel. Ieder project, wat, wat, wat, uh, wat grote projecten. Ja. Het gaat over de streep. Maar nu is de vraag, wat hebben we er uiteindelijk aan gehad? Het is een bedrijventerrein geworden. Ja. Er mogen hier alleen maar autohandelaren gevestigd zijn. Daarom barst het hier nu van de autohandel. Ja, ja en... wat ik heel erg jammer vind. Kijk, of we, uh, we zitten in een crisistijd met ja. de autohandel. Onze kapotte autohandel. Ja. Dus uh, wij vragen de gemeente, dat hebben we al vaker gevraagd. Laten nou, ze andere ander dingen erbij doen. Andere bedrijvigheid? Andere kleine bedrijven. Wat dan onder... bijvoorbeeld? Want vroeger had je hier hennep-plantages en nee, andere... Nee, nou, dat, dat <laughs> weet ik niet. Daar heb ik niet zelf meegedaan. Nee. Ik denk dat u, uh, u zegt het nou, maar ik denk dat dat in heel Nederland is. Nou ja, goed. Kijk, maar wat hier is, ja. dan krijgen we een inval van 800 man ja. Kijk, dat vind ik allemaal niet correct. Uh, de, de, de, de... Er heeft zich hier wat afgespeeld in het verleden? Ach, Leur? dat is niet te beschrijven. Nee. Ik of ouderen... Ik heb dat nooit meer vergeten. Het was Nood echt een niet. slag. Een slag om vinkenslag. Ja, dat, is, dat was gewoon een gevecht. Kijk, uh, de gemeente uh, en wij, we moeten meer met elkaar overweg. Ik heb al, al, al zo... Hoe gaan van... jullie nu met elkaar overweg? Nou, vanaf toen het uh, hier een bouw zijn, hebben we met, met, met de wethouders en, en, en deze nieuwe burgemeester niet één gesprek gekregen. Kijk, dat vind ik heel, heel jammer. Ik heb het heel veel aangekaart. Ik doe dat werk al voor al uh, bijna 40 jaar. Ja. En met, dat is de enige burgemeester waar ik dan niet meer gepraat heb. Ja. Dat is nou heel opvallend wat u zegt, want ik was vanochtend in de woonwijk hier uh, verderop. Ja. Daar zeggen de bewoners ook, wij horen niks van de gemeente, we worden niet meer betrokken. Nee, je wordt uh, ze laten ons maar toe. Weet u wat ik moet gaan doen? Ja. Ik denk dat ik eens even naar de wethouder moet gaan. Ja, die wethouder, dat is een hele goede man. Maar je hoort er niks van. Je hoort er niks van? Nee. Ik, ik, dat ik, moeten we niet hebben. Nee, zeker niet. Zeker niet als we het heb, hoofdstuk Vinkenslag heb... willen afsluiten. Toch? Bij, bij, uh, ik vind dit. De gemeente die, die, die, die moet meer werken met ons. Ik ga, ik ga, Ik zal uw boodschap meenemen naar de wethouder. En ondertussen vraag ik u, wat moet u ervoor hebben... Voor deze hier? Je mag die hebben voor 1500. euro. Echt waar? 1500 euro? En dan moet ik zelf die deur repareren. Ja, in. natuurlijk. Je moet ja, maar alles ik ben treffen. niet zo handig. Dat red ik maar niet. dit is zo. We zijn de gemeente... Ja, nou, Lara, ik nog ga weer. nog even zaken doen. Ja, doe hier. maar. joh. Wat ga je ermee doen dan, dan... Robby, met die auto? Je hebt ja, twee linkerhanden, toch? Ik word toch wel een beetje hebberig. Ja, ik heb absoluut... Dit wordt helemaal niks. Maar ik word toch een beetje hebberig als okay. ik hier zo op. optag. Ja? Ja? Ik kijk nog even verder. Nieuwe. Ja, is goed. Gaan we het over voetbal hebben en over de Afrika-cup. Gisteravond speelden Tunesië en Marokko tegen elkaar... en het werd 2-1 voor Tunesië. En dat is dus niet echt een lekker begin voor Marokko... dat zich de vorige twee keer niet eens wist te plaatsen voor het toernooi. Voor veel Marokkanen was het gisteren, ondanks het verlies... toch een bijzondere dag. En er werd toch, nog, toch nog wel gescoord. Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal. Goal. We gaan naar PSV-keeper Galit Sinou van Marokkaanse Komaf. Uh, heeft de wedstrijd op de voet gevolgd? Galit Sinou, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 2-1. Um, dat is teleurstellend, kan ik mij voorstellen. Inderdaad. Het is niet uh, het resultaat wat we hadden verwacht of wat we hadden gehoopt. Nee. Zullen we even naar technische directeur van Marokko, van de Marokkaanse Bond, de Nederlander Pim Verbeek, luisteren? Want die was ook niet helemaal tevreden. Ja, nou, ik heb een onherkenbaar Marokko gezien, moet ik eerlijk zeggen.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 dat uh, gezien de resultaten in de kwalificatie... plus dan even kijken naar de, de talenten... De, de, de kwaliteit die er in de selectie zit. En dan is dan de eerste de wedstrijd is natuurlijk cruciaal. Ja, cruciaal. Uh, Verbeek zegt, uh, ik heb een onherkenbaar Marokko gezien. Wat, wat is er misgegaan? Heb je enig idee? Nou, hij zegt ook uh, dat, die dus, uh, dat ze dus heel veel kansen hebben gecreëerd... en dat ze die niet benut hebben. En uh, dat is dus het hele punt. Kijk, ze hebben kansen genoeg gehad om, om de wedstrijd... Uh, ja, in hun voordeel te beslissen. Dat hebben ze nagelaten en uh, dat heeft ze uiteindelijk de kop gekost. Ja. Tunesië die, uh, ik denk dat Tunesië misschien twee, drie keer voor de goals is geweest. En daaruit hebben ze twee keer gescoord. Het is pas de eerste wedstrijd. Is er nog wel mogelijkheid voor Marokko? Ja, ja. Ze moeten wel uh, nu tegen uh, het gasland gaan. En tegen uh, moeten ze winnen. Dus er zijn twee wedstrijden nog te gaan. Waarbij dus één tegen het gasland. En dat wordt vrij lastig, want ja... Uh, ja, zoals je weet, ja, Gaston is toch altijd wel thuisvoordeel. Maar goed, we houden, we houden hoop en dat uh, geloof erin. En uh, nou, laten we hopen dat ze dat, dat, dat nog twee wedstrijden gaan winnen... en dat we het door kunnen naar de volgende ronde. Ja. Waar heb je gisteravond gekeken? Ik heb met vrienden heb ik in de koffiehuis gekeken. Dus uh, het was lekker druk. En iedereen had er zin in. Alleen uh, <laughs> uiteindelijk... Is, niet? <laughs> uiteindelijk heb je lust zelf. Zeg, had het met jou beter gedaan in de goal? Ja, nee, dat we gewonnen. Ja, hè? dat dacht ja. ik wel. Of in ieder geval gelijk. <laughs> <laughs> maar st st stond er wel een goed elftal? Met drie nee, drie Nederlandse nee, elftal is, stond. Is, ze hebben een goed elftal, getalenteerd elftal met goede spelers. Ik denk ook dat ze gisteren redelijk hebben gespeeld. Ja, ja, ja Verbeek zegt uh, ja, dat ze dus uh, dus onherkenbaar waren. Ik vond ze ja, wel redelijk spelen, moet ik zeggen. Mm -hmm. Als je kijkt naar de omstandigheden. Ze hebben, ze hebben veel kansen gecreëerd. Alleen ja, ja, een tof voetbal is het toch zo. Als je als je, je kansen niet uh, benut, ja dan uh, weet je dat, je dat je ze tegen kan krijgen en dat gebeurt ook. Hm. Hoe, hoe is de sfeer in het Theehuis? Um, overheerst toch ook wel de blijdschap dat Marokko toch ook eindelijk weer meedoet? Nou, nou nee niet, dat niet. Ik denk juist uh, dat de, de, de verwachtingen juist, uh, nog hoger uh, nog hoger zijn. Meedoen is ja, niet ja, genoeg. Ja, mensen verwachten dat je de Afrika vindt. Kijk, als het goed gaat met Marokko. En als zien dat er dus, ja, dat, ja, want de afgelopen periode zijn er de resultaten goed geweest. Ja, dan komt er komt toch wel weer hoop. En uh, die hoop heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat de verwachtingen gigantisch waren. Want ja, ze denken natuurlijk gelijk dat, de Afrika -cup, uh, nee, dat Marokko gelijk de Afrika Cup gaat winnen. Ja, is dat reëel? Nou, dat is, is dat reëel omdat het nog te hoop te, te nou, geloven nee, als je kijkt naar uh, ploegen als uh, Ivor Kurs. Maar die hebben individueel ons uh, team toch, uh, toch betere spelers dan wat wij hebben. En meer ervaringen. En meer ervaringen. Dan moet ik zeggen dat Marokko, al, uh, als je kijkt naar uh, de spelers die momenteel doorbreken, dat er genoeg talent is om in de toekomst uh, ja, een hele belangrijke rol in Afrika, in Afrika te, te kunnen vervullen. Goed. Nou, in ieder geval nog twee wedstrijden. Ja. Veel plezier Adem. daarbij. Ja, dankjewel. <laughs> en bedankt voor het commentaar, Khalid. Graag gedaan. Goedemorgen.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 Dat heeft meer ook met de auto te maken die gecrasht is. En ja, er is inderdaad een duidelijk spoor richting België. En dat is ook de reden waarom wij nauw contact hebben met de Belgische collega's. Het bedrijf in Amsterdam-Zuidoost werd vorig jaar juni overvallen. Criminelen gebruikten explosieven en beschoten de politie met automatische wapens. En bij de achtervolging op de A2 richting het zuiden crashte een van de vluchtauto's... maar de overvallers wisten te ontkomen. KPN heeft de winst vorig jaar zien dalen. Het concern verdiende vorig jaar 1,5 miljard euro. In 2010 was het nog 1,8 miljard. Ook de omzet is gedaald. In Duitsland en België viel het allemaal mee. Maar in Nederland vielen de cijfers tegen, zegt economie-redacteur André Meinema. Bijvoorbeeld zeggen ze, we hebben te maken of last van uh, verplichte tariefsdalingen die ons zijn opgelegd. die zien dus minder geld en dus zien we dat de inkomsten teruglopen. De concurrentiedruk is hoog. Uh, we zien de veranderend gedrag bij klanten in het gebruik van de mobiele telefoon. Dat ze zagen dat de klanten veel meer gebruik maakten van applicaties en social media. En daardoor eigenlijk dat onbeperkte internet via de smartphone benutten. Dat de kosten ging van de telefoon tikken en de berichten inkomsten bij KPN. Bij de presentatie van de jaarcijfers kondigde KPN aan dat IT-dochter Getronics wordt verkocht. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft zijn belastinggegevens openbaar gemaakt. En daaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zo'n 15 belasting betaalden over hun inkomsten. Veel minder dan Amerikanen in loondienst betalen. Dat komt omdat inkomsten uit investeringen zoals de Romneys hebben minder belast worden dan arbeid. Romney stond onder grote druk van zijn republikeinse rivaal Gingrich om zijn aangifte openbaar te maken. Het vermogen van Romney ligt vermoedelijk rond de 200 miljoen dollar. Hij is een van de rijkste presidentskandidaten in de Amerikaanse. Amerikaanse geschiedenis. In Frankrijk heeft de Senaat een wet goedgekeurd... die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. En daarmee wekt Frankrijk weer de woede van Turkije. Correspondent Bram Vermeulen. De Turks ambassade in Parijs uh, liet meteen al weten... dat de gevolgen van het goedkeuren van deze wet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 In Eindhoven is in een woning een dode vrouw gevonden. De vier mannen die in dat huis waren zijn aangehouden. Waar ze precies van worden verdacht is niet duidelijk. En het is ook nog niet bekend waaraan de vrouw is overleden. Een buurtbewoner zag dat de hulpdiensten er snel waren. Twee ziekenwagens stopten hier voor de deur, hier tegenover. En het personeel ging met geweld naar binnen. En ja, binnen minuten of anderhalf jaar is weer naar buiten. Dus uh, dat was denk ik... Uh,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 Morgen, woensdag, is het bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen... en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 6 graden. ANWB, verkeersinformatie, 65 files, 265 kilometer bij elkaar. En dat is toch ineens zo'n 80 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Een paar opvallende, op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij een brugge 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht... Na een ongeluk op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen... bij Vokshol, 3 kilometer. Veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en knooppunt De Nieuwe Meer, 15 kilometer. Het is ook langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knooppunt Grijzoord en knooppunt Ewijk over 11 kilometer. Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar bergen op Zoom bij knooppunt De Stok, 2 kilometer. En de N247 Amsterdam-Horen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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Bij de Open Australische Tenniskampioenschappen zijn bij de vrouwen al twee halve finalisten bekend: Belgische Kim Kleisters en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Marcella Meske, goedemorgen. goedemorgen. Kim Kleisters, ja, die uh, had een lastige partij voor zich. Moest tegen Caroline Wozniacki de nummer 1, en nummer 1 geplaatst. En het ging er goed af. Ja, uh, de Belgische won 6-3-7-6. Het leek op een hele makkelijke wedstrijd uh, te gaan uitlopen. 6-3-5-2 stond Kleisters voor. Toen vocht Wozniakki de, de Deense zich terug, zoals we haar kennen. Uh, zich vastbijtend in de rally, vast als een huis. Kleisters een beetje nerveus. Verspeelde uh, een slechte game, het werd 5-5, 6-6... Tijbreak, nou ja, haar score in de tiebreak. Zij heeft er in haar hele carrière acht uh, gespeeld op de Australian Open. En alle acht uh, won ze. Dus wat dat betreft heeft ze dan iets extra's in huis. En dat had ze vandaag ook in de Tijbreak. Uh, geweldige ontwikkelingen. Kleisters uh, uh, uiteindelijk de beste. En ik denk gewoon een hele dik verdiende overwinning. 6-3, 7-6 dus uh, voor Kim Kleisters. Zeg, wat is dat toch met Carolina Wozniacki? Staat op nummer 1. Nummer 1 van de wereld. Maar wint geen Grand Slam toernoois. Dat lukt nu weer niet. Is, is dat... Iets wat puur tussen de oren zit bij haar. Nou, dat denk ik uh, nog niet eens. Uh, laten we om te beginnen zeggen, ze is 21 jaar, dus ze is nog hartstikke jong. Die nummer 1-renking heeft ze natuurlijk niet voor niets. 67 weken heeft ze daar gestaan, dus mm. ze is gewoon een hele goede speelster. Veel toernooien gewonnen, 18 titels. Alleen, als je haar, uh, feitelijk, uh, uh, haar resultaten ziet tegen alle topspelers... zoals in Kleisters, tegen de Williamses, tegen Azarenka, tegen Sharapova... Ja, dan delft zij meestal het onderspit, omdat ze ja, niet die wapens in huis heeft om iemand uh, in een spannende belangrijke wedstrijd weg te zetten. Tegen de mindere spelers wel. Dus ja, of ze dat ooit zal krijgen, dan zal ze haar spel moeten verbeteren. Daar zal ze agressiever voor moeten gaan tennissen. Maar ja, die ruimte is er natuurlijk wel als ze pas uh, 21 is. Alleen één uh, jammerlijk feitje voor haar wel. Ze is die nummer één ranking nu wel kwijt. En dat maakt het vrouwentennis wel weer heel spannend, dit toernooi. Want uh, er zijn er drie die dat kunnen oppakken. Dat is namelijk uh, die uh, Wit-Russische Asarenka. Het is de, de, de oude ster Maria Sharapova. Of die hele goede jonge Tsjechische Petra Kvitova. Dus het wordt wel heel spannend in Australië. Goed. En Azarenka is in ieder geval verder. Die versloeg Radwanska uit Polen. Dan gaan we naar de mannen. Roger Federer en Juan Martin Del Potro zijn net klaar. En? 6-4, 6-3, 6-2 voor oh. Roger Federer. Markie. Een hele klinische overwinning. Ja, uh, gemakkelijk negen games tegen die hele goede Argentijn. Um, ja, uh, 7-2 stond het in onderlinge ontmoetingen. En uh, één keer speelden ze bij de Australian Open. En toen was het ook al 6-3, 6-0, 6-0. Dus Federer en Del Potro in Australië. Ja, uh, Dat pakt dus meestal niet zo best uit voor de Argentijn. Federer speelde erg goed. Uh, het was bloed en bloed heet. Uh, nou, het loopt daar tegen zeven uur. Het is nog 34 graden. Ik denk dat Del Potro daar ook iets meer last van had. Federer, uh, die nooit één druppeltje zweet... altijd zo fit als een hondje op de baan staat. Nou, uh, je zag de zweetdruppeltjes door zijn shirt heen. Dus dat was al heel nieuw. Maar ja, ja hij als oudere, als dertig-jarige. Topfit, Spelend in zijn duizendste wedstrijd. En hij haalt nu zijn dertigste halve finale bij een Grand Slam. En er is in de historie maar één man die dat beter deed. Dat was Jimmy Connors. Die heeft er 31 staan. Maar ik denk dat Federer daar gaat dit wel overheen gaat. Ja. Dus Federer, ja, verrassend goed. Verrassend dik over Del Potro heen. Dus eerste halve finalist bij de mannen. Marcella Meska over het Australian Open. Later vandaag hoort u haar weer. Dan heeft ze vast ook al Nadal tegen Berties gezien. We nemen u mee naar de woningmarkt. Er moet iets gebeuren. En snel een beetje. Steeds duidelijker blijkt dat de woningmarkt totaal op slot zit in Nederland. Huizen staan lang te koop, de prijzen dalen. En steeds meer gehoord nu de klacht dat het praktisch onmogelijk is... om nog een hypotheek af te sluiten. De toezichthouder, AFM, een baas Ronald Geretsen... pleit gisteren voor een nationaal actieplan voor de woningmarkt. Want de AFM kan het allemaal niet alleen oplossen. De AFM is niet degene die in zijn eentje even de huizenmarkt... Uh, vlot uh, Daar hebben we uh, allerlei partijen voor nodig. Daar hebben we de politiek bij nodig. Daar gaat, dat gaat over hypotheekrenteaftrek. Dat gaat over doorstroombeleid uit de huursector. Uh, daar hebben we bouwend Nederland bij nodig. En met elkaar zouden we moeten kijken hoe we die uh, uh, woningmarkt uh, vlot trekken. Mm -hmm. uh, daar is de hypotheekrenteaftrek één onderdeeltje van. Ja, met elkaar moeten we het doen. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Boele Staal, zei een week geleden al in onze uitzending dat de verschillende spelers op de woningmarkt dringend tot nieuwe afspraken moeten komen. Hij wees vooral naar de politiek en ook naar de hypotheekrenteaftrek. Banken vinden dat er uh, uh, nieuwe afspraken moeten komen over de woningmarkt, inclusief de fiscaliteit. is soort een dol woorden dat we elkaar zo gijzelen. De mensen die woningen willen kopen, die zijn er, maar die wachten allemaal af. Want die denken, ja, wat doen ze daar in de Haag? Ja. Is het nou, uh, heeft Rutte nou gelijk? Kijk, mensen geloven meneer Rutte wel als hij zegt, ik doe het deze uh, kabinetsperiode maar ze geloven niet dat dat na deze kabinetsperiode ook nog is. Dus wat doe je dan? Blijf op die paar centen die je hebt zitten... en wacht met het kopen van een huis, zodat je dat zeker weet. Daar zit de stagnatie van de woningmarkt. Er is een Ja. En dan helpt het volgens Boelestaal niet dat mensen niet weten... waar ze aan toe zijn met de hypotheekrenteaftrek. Bij ons in de studio Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt... aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Konijn, welkom. Dank okay. um, Wat vindt u van de suggestie van Boelestaal? Uh, namelijk dat de schuld bij de politiek ligt... die is besluiteloos over de hypotheekrenteaftrek... Dat zorgt voor onzekerheid en dat zorgt voor een koperstaking. Heeft hij gelijk? Hij heeft een zeker punt. De besluiteloosheid van het politiek verlamt de markt. Dat is aan de orde. Maar er is nog een groter probleem op dit moment... en daar zou ik toch graag ook de aandacht op willen wijzen. Banken hebben in toenemende mate een probleem... met het verstrekken van hypotheken. Ze hebben een enorme schuld. De hypotheekschuld is in Nederland 645 miljard... Het grootste deel daarvan moeten de banken ook weer financieren op de kapitaalmarkt. Uh -huh. En dat gaat lastig. Dat is een enorm risico geworden voor die banken. En wat je ziet op dit moment is dat banken die hypotheken aan het ransoneren zijn. Wat bedoelt u? Uh, ze hebben een beperkte volume om hier nieuwe hypotheken te verstrekken. En als dat gebeurt, is gaat het loket dicht. Dus er is wel bereidheid bij huishoudens om door te stromen. Om te starten op de koopwoningmarkt. Veel minder dan vroeger natuurlijk. Ik bedoel. Het is niet uh, uh, riant allemaal, maar voor een deel is het zo... dat de mensen die een woning willen kopen, daartoe belet worden... doordat er geen hypotheek beschikbaar is. En Dat komt door dat rançoneren, zegt u? Door het ransoneren bij de banken. Ja, Even voordat we naar de gevolgen gaan dat de banken het niet meer kunnen financieren... komt omdat ze elkaar geen geld meer willen lenen? Dat ze dat niet aandurven? Voor een deel. De banken uh, zijn heel erg afhankelijk van de financiering op de kapitaalmarkt... Uh, en, en dat is een enorm risico geworden. Ja. Uh, van de ene op de andere dag kan dat wegvallen. Ja. En dus zegt u, dan merkt de consument het uiteindelijk... omdat ze uh, ja, heel voorzichtig zijn met het nog uitgeven van hypotheek. Ja, waar banken mee bezig zijn... en ook gesteund en daartoe gestimuleerd door de Nederlandse Bank... en door de AFM, is het verlagen van de schuldenberg. De schuldenberg die op de woningvoorraad rust. En het verlagen kun je op verschillende manieren doen. Nee. Je kunt het doen door mensen aan te sporen meer af te lossen... Dat is ook het pleidooi van de banken, steeds geweest. Wat Boele Staal ook voor pleit. Uh, door het fiscale beleid zodanig aan te passen dat aflossen wordt gestimuleerd. Nou, die weg is geblokkeerd door de politiek. Omdat de politiek geen stappen zet om het uh, fiscale beleid aan te passen. Ja, precies. Terwijl dat wel verstandig zou zijn. Het dat IMF waarschuwt daar ook voor. Hè? De enorme De part particuliere schuld in Nederland, is eigenlijk te hoog. Is veel te hoog. Vooral ook te hoog voor de banken. Okay. Ja. En als het. Uh, niet verlaagd kan worden door dat mensen gaan aflossen... de banken geen andere mogelijkheid dan het aantal hypotheken te ransoneren. Nee. En dat is wat dit gaande is. Ja. Maar dan, dan zegt u, uh, politiek doet daar iets aan, aan die aflossing, om dat beter te regelen. Uh, waarom doen ze dat niet? Heeft u daar een verklaring voor? Want zo laat je toch uh, min of meer de hypotheekrente aftrekken, ongemoeid. Ja, de, de terechte vraag. Uh, dat zijn de geheimen van Den Haag. Uh, waarom men niet bereid is om datgene wat door iedereen buiten Den Haag al jarenlang wordt bepleit... om daar geen stappen in te zetten. Er is kennelijk houdt men elkaar daar gevangen. Ja, maar ze weten wel, want ze vrezen onrust... en dat mensen dan helemaal niet meer durven. Maar dat is volgens u onterecht? Ik begreep uw vraag even Nou ja, even. goed, als, als het moeilijker wordt om een hypotheek te krijgen... en nou als je moet aflossen, wordt dat natuurlijk minder aantrekkelijk... want je moet dan maandelijks meer gaan betalen. Ja. Men vreest ervoor voor dat mensen huiverig worden... om zo'n hypotheek af te sluiten. Nou, ik denk dat... Uh, Iedereen zich wel realiseert dat het helemaal niet verkeerd is om af te gaan lossen. Uh, uiteindelijk komt het geld ook naar jezelf toe. Het is je eigen vermogensvorming waar je over praat. Dus het nadeel daarvan schat ik niet zo hoog in. Alleen we hebben een fiscaal systeem... wat juist net bevordert om de schuld zo hoog mogelijk te houden. Uh -huh. En daar moeten we vanaf. Die verkeerde impuls... Uh, die moet beëindigd worden door juist net aflossen te bevorderen. Ja, het is interessant wat u zegt uh, om dit kabinet heen roept inmiddels bijna iedereen het. Hè? Ook, ook de banken uh, roepen het, AFM roept het, verschillende partijen roepen het ook wel. Um, maar goed, dit kabinet wil het niet. Uh, heeft een gedoogpartner die het zeker niet wil, dat zou betekenen dat het nog jaren duurt. Drie jaar, op, op, op zijn minst. Kunnen we zo lang wachten? Nee, volgens mij niet. Wat, wat is het scenario tussen nu en, ik, en 2015? Ik, wat gebeurt er dan in Nederland? Ik denk, tenminste, je, wat, wat je ziet gebeuren... is dat de druk wordt opgevoerd. Uh, Gisteren ook uh, de boodschap van uh, Ronald Gerritsen van de AFM. Mm. Niet voor tweeële uitleg vatbaar. Uh, Boedestaal, dat is toch heel opmerkelijk... dat de, ne de, vereniging, uh, de Nederlandse Vereniging voor Banken... ook pleidooi houdt voor een aanpak van het uh, fiscale beleid. Klaas Knot, ook al een uh, paar weken terug... Dus de druk wordt opgevoerd, terecht denk ik. En ik hoop dat men uh, in het voorjaar, waar er toch heel veel bezuinigd moet worden ook, men bereid is om uh, uh, het beleid aan te passen. Wij gaan het zien, samen met u. En dan bellen we u weer. Dank voor uw komst naar de studio. Johan en hoogleraar woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Internetaanbieders van illegale films en muziek houden zich zeer gedijst... sinds de FBI de website mega-upload uit de lucht haalde en de eigenaren arresteerden. Eerste verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met uh, 270 kilometer is het ineens uh, 100 kilometer meer geworden... dan uh, gebruikelijk op een uh, dinsdagochtend. Een aantal aanrijdingen, onder meer op de A7... vanuit Duitsland naar Groningen bij Hoge Zand. Er staat 4 kilometer file, de linkerrijstrook is daar dicht... Veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en knooppunt De Nieuwe Meer, 15 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen, 5 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Het is ook een druk op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda... tussen Hoger Heide en Wouwse Plantage, 10 kilometer. En de N247 Amsterdam-Horen is nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Monnikendam en Volendam. En de oorzaak is een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, tien voor negen. Dolgraag wil de gemeente Maastricht dat dossier vinkenslag sluiten. Vandaag wordt een uh, eindrapport over het voormalige woning, woonwagenkamp gepresenteerd. Maar niet iedereen denkt dat daarmee de kous ook af is. We gaan naar uh, Mark Robbie Visser, die is in Maastricht. Wij lopen door het, uh, ja, wat is dit eigenlijk, het buitengebied van Maastricht? Ja, dat is een van de, van de buitenwijken, de wijk genaamd De Heeg. Ja. Dat is een, uh, een wijk gedacht om voornamelijk gezinnen te huisvestigen... als het gaat om het relatief wat hogere segment. Ik zie ook een kinderboerderij daar, heel gezellig. Ja, een uh, mooi scoutinggebouw, een voetbalvereniging. Eigenlijk. Het is nog een beetje fris, maar we houden lekker even de pas erin. Ja. We houden <laughs> onszelf warm, hè? Mevrouw Van Winnik, uh, u bent van het CDA oppositiepartij in Maastricht. U gaat uh, na uw werk straks, want vanmiddag is het pas in de gemeenteraad... Ja. Uh, meepraten over het eindrapport over dat verhaal Vinkenslag. Dat klopt. Hoe, moet u zich daar nog op voorbereiden? Nee, daar heb ik me al uitgebreid op voorbereid... samen met mijn collega's, mijn fractievoorzitter, met de ambtenaren heb ik gesproken. Met... Wat wordt uw insteek? Ja, heel, kritisch. heel kritisch, want we hebben ons gewoon absoluut niet aan het oorspronkelijke plan gehouden. En we hebben ontzettend veel geld uitgegeven dat ten koste is gegaan van de andere burgers van Maastricht. Er is totaal 43 miljoen euro in vinkenslag gegaan om het te saneren. De bodem moest gesaneerd worden, heeft heel erg veel geld gekost, maar ook de verhuizing van de wagens en de bewoners. Dat klopt, plus nog een keer 4 miljoen die wij gesubsidieerd hebben gekregen, komt er eigenlijk nog een keer bovenop. Dat heeft hij nu eigenlijk al van dat bedrag eraf gehaald. Ja. Maar dat heeft dus eigenlijk ook nog eens een keer extra gekost. Nou is dit allemaal oneigenlijk onder voormalig burgemeester Leers in gang gezet, hè? Ja, dat klopt. Uh, van uw partij, nietwaar, meneer Leers? Ja. Bent u ook kritisch op uh, zijn uh, rol in dit verhaal? Ja, eerlijk gezegd, omdat ik toen nog niet in de raad zat, heb ik daar heel weinig inzicht in. In hoeverre uh, zijn rol daarin is geweest. Ik heb dat toen tijd vanuit mijn burgerpositie vooral meegemaakt. Maar het, uh, ik vraag me wel inderdaad vaker af of hij uh, te voortvarend misschien is geweest in dit dossier. Ja. Meneer Van der Molen, u woont hier. Ja. Gaat u straks ook naar uh, de gemeenteraad toe? Uh, dat weet ik zeker, ja. ja. Daar ga ik er absoluut naartoe. En dan gaat u aantekeningen maken? Alles opschrijven wat ze zeggen. En als bewoner volgt u dit dossier, zoals u het noemt, hè, al vanaf het begin? Ja, vanaf eind 90, zoals we net al hadden besproken. Dus dat is 21 jaar nu. En kan wat u betreft het dossier dicht, het dossier Vinkenslag? Nee, het kan pas dicht als deze wissellocatie opgeheven is... en teruggegeven als parkgebied aan de bewoners. Ja, de wisselplaats is een plaats waar die woonwagens nu tijdelijk... tussen aanhalingstekens zijn neergezet. Maar u bent bang dat hier straks weer meer... Komt, ja, daar ben ik absoluut een beetje bang voor. En ik ben bang dat het ook die kant op zal gaan als de uh, uitspraak van de rechter zo is... dat de drie bewoners waar we het net over hadden uh, van vinkerslag weg zullen moeten. Ik denk dat ik straks uh, maar eens even naar de wethouder moet gaan ook. Hebben jullie nog een vraag voor de wethouder? Los het alsjeblieft zo snel als mogelijk op, joh. En doe er niet nog eens 22 jaar over als het even kan. Ik zal de boodschap overbrengen. Hartelijk dank. Nou, dat gaan we naar 9e Maars vragen aan verantwoordelijk wethouder Kostonks van Maastricht. Bijna vijf voor negen. De website Mega Upload werd eind vorige week door de FBI uit de lucht gehaald... wegens het grootschalig schenden van auteursrechten. De medewerkers, waaronder een Nederlander, werden in Nieuw-Zeeland gearresteerd. En dat heeft tot angst geleid bij collega's die de illegale content aanbieden. Dan gaan we zo over praten met Roland Stecklenburg, internetkenner. En hij is hier, Roland, weer Goedemorgen. Maar eerst eventjes nog die kwartaalcijfers van KPN waar André Meijema net mee kwam. Winst en omzet dalen. De schuld krijgt de slimme consument die internet gebruikt om te communiceren. Dat ben jij. Ja, nou, dat, dat zijn wij allemaal. Uh, je zag het vorig jaar ook al bij KPN. Toen ook tegenvallende winstcijfers moesten reorganiseren, bezuinigen, ontslagen. Uh, de reden geven ze is dat de consumenten andere middelen gebruiken om met elkaar te communiceren. In plaats van sms, namelijk uh, WhatsApp, uh, iMessage. Al die nieuwe uh, dingen op je telefoon waarmee je eigenlijk met je onbeperkte data-abonnement. onbeperkt met mensen kunt uh, berichten uitwisselen. Ja, en het is ook niet aardig. Van dus de consument. Status, ja, precies. Nou, het verbaast mij vooral dat uh, de grote partijen uh, eigenlijk daar zo laat op reageren. We mm. hebben nu uh, iPhone, daar mm. zit iMessage op. Dat is helemaal heel slim. Als je een sms'je stuurt, probeert jouw iPhone eerst het gewoon via je data-abonnement te versturen ja. naar iemand anders met ook een iPhone. Lukt dat niet, gaat hij het alsnog smsen. De eerste versie is gratis. De tweede versie verdient KPN wat aan. Oh, okay. Nou, dat is zo hard gegaan, al die nieuwe dingen. Dat, je zult ook bij T-Mobile zien en bij de andere uh, telecombedrijven... tegenvallende winstcijfers. Je zegt, hier hadden ze op moeten inspelen. KPN uh, kijkt ook zeer somber 2012 in. Wordt een moeilijk jaar, uh, geeft het bedrijf aan. B gaan wij uiteindelijk toch uh, betalen voor die applicaties zoals WhatsApp? En, ja hoor, alle, er worden alle... natuurlijk ook allerlei beperkingen gesteld nu hè, aan het ja. internet... Alle grote mobiele aanbieders hebben al aangekondigd... dat de data-abonnementen gaan omhoog. Het onbeperkte internet via je telefoon is gewoon voorbij. We gaan er gewoon voor betalen. Dan komt het op neer. Goed. Dan mega-upload. Um, um, uit de lucht gehaald. Wat is er de afgelopen dagen gebeurd? Nou, Het heeft eigenlijk best een schokgolf uh, teweeggebracht... onder alle websites die vergelijkbare dingen doen. En dat is, Het principe is dat je files kunt uploaden. Die zet je erop en die, kunnen, die kun je delen met anderen. Dus die kunnen anderen er weer afhalen. Uh, ik noem er een paar die de afgelopen dagen gisteren ook nog een hele rij uit de lucht zijn gegaan: FileSurf, File Sonic, File Jungle, four Shared Upload Station, Filepost. Allemaal uh, vergelijkbare sites die uh, gesloten zijn. Dan wel uh, het ingeperkt hebben. Dus dat je alleen nog maar files die je zelf erop hebt gezet kunt downloaden. En maar in ieder geval, de schrik zit er goed in. Mm. Ik heb eens gekeken naar die uh, de baas van. Uh... De mega-upload, dat is ook niet echt een frisse jongen. Hè? Moeten we niet gewoon stellen dat dit soort. Uh, dat dit puur criminaliteit is? En dat er hier van internetvrijheid helemaal geen sprake mee is? En dat vraag ik natuurlijk omdat er wetgeving in Amerika ligt waarover gesproken wordt. Ja, het, je refereert aan die SOPA-wetgeving. Ja. Uh, het is volstrekt duidelijk wat de heren hier doen is illegaal. Het is, uh, dit soort films zijn. Uh, het wordt vooral films gedeeld in muziek. Dat is een beschermde copyright. Als je faciliteert dat mensen die files erop kunnen zetten voor uh, het delen, dan faciliteer je iets wat niet mag. Uh, dus ik vind dat je twee dingen niet door elkaar moet halen. Namelijk de censuur op internet, die nee. een beetje dreigt door. De, de wetgeving in Amerika, waar het over ging. Namelijk dat een overheid kan beslissen wat wel of niet mag. Kijk, er zijn maar een paar landen die dat uh, al doen in de wereld. Dat is China, Maleisië, Iran. Uh, die bepalen gewoon wat de burger wel of niet mag zien. Dat moet je niet gaan vergelijken met mega-upload. Ja. Dit, is, dit uh, ik ben het met een je eens, moet je onderscheiden. En, en een kennelijk dus is er wetgeving waarmee je dit soort lui kan aanpakken? Ja, vrij effectief. Dus uh, uh, de stelling is ook dat die nieuwe wetgeving in Amerika... eigenlijk dus niet nodig is om dit soort criminele praktijken aan te pakken. Nee. Nou, goed. Um, en eind zal er wel niet maken aan de illegale upload. Um, nee, absoluut niet. Uh, veel meer industrie, de hele industrie heeft hier gewoon dit zover laten komen? Ja, uh, waar het aan mankeert, is dat uh, er eigenlijk geen legale alternatieven zijn. Nee. Uh, ik, als goedwillende uh, uh, filmkijker, kan niet thuis op de bank... Uh, legaal voor een paar euro ergens een hele recente film downloaden. De filmindustrie heeft een heel ingewikkeld systeem. Dat duurt allemaal eindeloos voordat die films beschikbaar komen. Dankjewel, lang? Vanavond, 7 uur. Yep. Waar zal ik beginnen? Het is een lang verhaal.